Bewijs waar de notariële akte. Vermeldingen in de akte die de notaris zelf vermacht te controleren op hun juistheid gelden als volledig bewijs, onmiddellijk. Zowel tegenover de partijen als mede tegenover derden, bijvoorbeeld de vermelding van de datum, van de identiteit van partijen, van het feit dat partijen aanwezig waren en dat ze een bepaalde verklaring hebben afgelegd. De juistheid van wat partijen voor hem hebben verklaard kan de notaris niet verifiëren. Dat wat partijen hebben verklaard onder ambtseed van de notaris is echter niet zonder bewijs. Hoewel de notaris boven de partijen staat, en onpartijdig is. Rust op de notaris een zwaarwegende zorgplicht voor de totstandkoming van de met de in de akte opgenomen rechtshandeling de rechtsgevolgen. Onder omstandigheden gaat de zorgplicht van de notaris soms evenwel, nog, verder. In die zin dat de notaris ook een waarschuwingsplicht rust. Namelijk indien cliënt, door eigen ondeskundigheid of onder invloed van een wederpartij, een rechtshandeling aangaat waarvan hij de risico's niet overziet. De bewijswaarde van de notariële akte geldt tot het bewijs van het tegendeel. Het tegenbewijs op de notariële akte rust op een ieder die de akte van valsheid beticht met alle bewijsmiddelen door het voeren van een valsheidsprocedure voor de civiele rechter.